Flink wat regen vanochtend met veel wind. Vanmiddag eerst ook nog nat. Daarna droger met aan de kust misschien een zonnetje. Het is niet zo koud. 9 tot 12 graden. En tot over het ANP-nieuws. Dankjewel verkeer van Flitswijzer met 1 file op de A58. Eind over Tilburg tussen de brug over het Wilhelmine Kanaal en Moergestel. Ongeluk gebeurt daar 4 minuten is je vertraging 1 controle. Die staat op de A16 Breda-Dordrecht Opletten bij 42,5. Bas van Nimwegen. Ja, hier is zondagochtend. Ja, heerlijk. Dan wacht ik met uh, Louis Capaldi zometeen. En dit is Damiano David. Dit is Talk to Me.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 Tonight, you fall And you're not here To get me through it all I let my gut down And then you pulled the rug I was getting kinda used to being Someone you loved I'm going under In this time summer fear There's no one to turn to This all and nothing We love and go be sleeping Without you No, I need somebody to know Somebody to heal Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape No, the day bleeds into night. No Just You loved. Louis Capaldi en zijn liefdesverdriet. Ach ja. Het is uh, over en uit, Sinti. Het enige wat overblijft is uh, de leegte zonder haar. En ja, net ook nog uh, Damiano David en Talk to Me gaat over een uh, giftige relatie... waarvan je eigenlijk weet dat het niet goed voor je is. Maar ja, je blijft er toch in hangen. Je kan het niet loslaten. Dan ga ik zo meteen ook uh, Think of Me van Hugo draaien. Die zitten ook niet zo lekker in de wedstrijd. Ik zit met allemaal vragen. Hij zoekt vooral bevestiging van die ander. Je zou bijna denken dat er iets... dat ik iets kwijt moet. Dat er iets aan de hand is bij mij thuis. Nee hoor, alles rustig. Alles prima. Ik draai allemaal sad heartbreak boys op rij. Dat lijkt eigenlijk wel een beetje een groep vriendinnen bij elkaar... als je dit zo hoort. Ik heb er hier namelijk nog geen. Hij zit alweer met ander liefdesgedoe. Hij voelt iets voor een meisje. Alleen die heeft al een relatie met een ander. Ik wil niet degene zijn die dat kapot maakt. I Don't Wanna Be A Home Wrecker. De nieuwste Summer. Lekker liedje hoor je nu op Q-Music. You Ik zei het net al, ik draaide allemaal uh, break-up-songs op een rij. Ja, Arbina, ik dacht, uh, ik moet jou heel even bellen. Wat oh, voor liet je nu? Nou, we, we zijn even toe een beetje aan de positieve liefdesferen natuurlijk. Je hebt nee. gisteren een date gehad. Ja, dat ja. ja, was het. Dat is wel waar. Ja, het was uh, heel gezellig. Ja. Liggen nu naast uh, hem? Nee, nee, zeker niet. Nee, <laughs> <laughs> niet de Art van Stapel lopen? Nee, precies. Nee, het was uh, gewoon gezellig. Uh, uh... Samen zijn we naar een game al geweest. Dat was zo leuk. Oké. Okay. En ja, dan kom je er natuurlijk gelijk een beetje achter uh, hoe iemand is met spelletjes, die een beetje eerlijk is. Nou, ik was uh, eerder bang dat hij erachter kwam hoe ik ben, want ik uh, oh. was een beetje te fanatiek. Ah, je kan niet <laughs> tegen je verlies? Nou, dat wel hoor, maar ik, ik, ja, ik was gewoon een beetje te goed, denk ik. Oh, is dat het? Je hebt uh, gewoon de vloer <laughs> aangeveegd met hem. Precies. En wat is nu de status, een beetje? Nou, ik denk dat we het gewoon nog steeds een beetje aan het verkennen zijn. Oké. Okay. Voorzichtig, de... rustig gaan. Precies, ja. Okay. Geen uh, gehaast, overhaast. Hé, dus nee. we gaan er geen druk op leggen, Arbina. Nee. Nou, laten we dan in ieder geval even in die positieve liefdesfeer gaan zitten. Ga ik even een romantisch liedje voor jullie draaien, goed? Oké, okay, dat, uh, dat vind ik goed. Kan jij appen naar hem? Ik heb een liedje voor je aangevraagd. <laughs> als hij wakker is. Ja, als hij wakker is. When You Say Nothing At All. Roland Keating ga ik draaien. Ah, oh, heel mooi. Mooie ja. zondag. Ja, hetzelfde. fijne uitzending. It's amazing how you can speak right to Like living in a world. Chris Brown en No Airbag Music. Ik ga zometeen uh, sneller draaien. En uh, er gaat binnenkort muziek van uitkomen van sneller. Dat wordt echt compleet iets anders dan wat we hem gewend zijn. Dat denk ik. En ik ga je zometeen laten horen hoe dat gaat klinken. En ook deze van Lady Gaga. Abracadabra, hoor je zo.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 jackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Het is half elf geweest. Goedemorgen. Kimi is weer van Weerplaza. Druilerige zondag. Bewolkt, vooral veel regen. In het westen kan later vandaag nog wel droog gaan worden. Het wordt 8 tot 12 graden. Maar woensdag, hè jongens. Woensdag 20 graden en lente. Daar kijken we naar uit. Q-verkeer van Flitsmijzer met één file op de A58 Eindhoven Tilburg. Tussen de brug over het Willemina Wilhelmi kanaal en Moer Gestel. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 minuten is je vertraging daar. Eén controle die staat op de A16 Breda Dordrecht. Daar opletten bij 42,5. Keep music was van 9. Met Suzanne en Freek zometeen. En dit is Lady Gaga. with you. Ja.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 Special bij En if not now, then when? Je zondagochtend, de dag dat Team NL in Milaan extra bagage aan het bijboeken is... voor uh, al dat gewicht aan medailles dat mee terug moet. Ja, een recordaantal, in totaal 20, waarvan 10 gouden. En we hebben nog een medaille gewonnen. Ja, nog één. Alleen, die telt alleen niet mee, hè? Ja, Danny legt je zometeen uit in de Olympische Update. Eerst ga ik uh, sneller draaien. Ja, zoiets uh, zal het gaan worden. De nieuwe muziek van Snelle. Zie je het voor je? Met uh, twee sambalballen in zijn handen. Een gekleurde verentooi op zijn hoofd. De Snelle zit in uh, Brazilië, zag ik. Hij uh, postte van de week wat uh, foto's op zijn Instagram. Hij schreef daarbij... wanneer het verblijf dat je boekt... ineens een muziekstudio blijkt te hebben. En dan zie je hem zitten achter de piano... in de studio, in zijn zonnige vakantiehuis. Dus uh, ja, wie weet krijgt de nieuwe muziek van snel een klein tropisch randje. Ik ben wel benieuwd wat dat gaat betekenen. Voor nu nog even gewoon vertrouwd. Oer Hollands, samen met Suzanne en Freek. De ode aan de Achterhoek. Dit is de Overkant bij Q. Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven. Eén kroeg in één keer. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. De achternaam en niet pijn. Wil nergens liever zijn. te stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon nog open langs de weg kan blijven staan. En af en toe, dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertel mijn een gedachte dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van angst, daar is iedereen blij En het is waar wat ze zeiden: te stil hier de overkant. Maar dat maakt op zich niet uit. Ik kom nergens anders thuis en ja, de rijden treinen hier. Aan de oevers van de ijsel. Als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos in. Naar nou waar het feestje van het jaar de zwarte kros is. Daar waar het glas niet al een maar half vol is. En dan open deur los is. Het is niet zo naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder pijn Wil nergens liever zijn. De stil Dan kan de smaak van de stad me nog verrijden Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven maar Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij En het is waar wat ze zeiden Het stel hier aan de overkant Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon is stel hier aan de overkant iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen het stel hier aan de overkant Geen discotheekje te beginnen, maar de slang niet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 Hello you Black and in, in My World bij Q-Music. Vanavond uh, dooft de Olympische vlam. Maar uh, bij hem blijft het Olympisch vuur altijd branden. Hij is uh, binnen. Ja. Danny, Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen. Olympische update. We hebben het laatste nieuws uit Milaan. Ja, want inderdaad, de laatste dag van de Olympische Spelen... staat op het punt van beginnen. Vandaag wordt er nog één dag gesport. De Nederlandse bobslayers komen in actie. En vanmiddag is de ijshockeyfinale tussen Canada en Amerika. Dat belooft altijd spektakel, hè? En vanavond dan inderdaad die slotceremonie. Sandra Velzenboer en Jorrit Bergsma dragen de Nederlandse vlag. Werd vanmorgen bekend. Dat dus vanavond om acht uur. Eerst nog even terug naar gisteravond over Jorrit Bergsma gesproken, sportgeschiedenis, hij won goud op de massa start. Jorrit Bergsma, de laatste 100 meter met zijn armen de lucht in, pakt de Olympische wow. titel op de massa start. 40 jaar en hij heeft hem. Ja, veertig hè, niet normaal. Op Ja, de man met de mat, dat was onze negende gouden medaille, een record. Niet eerder wonnen we er zoveel op de winterspelen, maar er kwam er nog één bij. Want Marijke Groenewoud won ook goud op diezelfde massastart. En hier komt de tiende gouden medaille voor Nederland op deze Olympische Spelen. Dit kan toch niet meer fout. Marijke Groenewoud, wie niet weg is, is gezien. Hier is nummer tien. Ja, na afloop wilde ze ook even de aandacht voor haar teamgenoot Bente Kerkhoff. Die reed ook in diezelfde rit. Ja, en die hielp Groenewoud eigenlijk een beetje. En Marijke had dus mooie woorden voor Kerkhoff bij de NOS. Ja, je staat alleen op het podium, maar we hebben het inderdaad wel gewoon samen gedaan. Dus uh, ja, deze is ook zeker dankzij haar. Ja, het werd voor Marijke trouwens een nog mooiere avond. Ze werd na die race ten huwelijk gevraagd door de vriend. Toen liep ik hierheen en toen werd me verteld, er staat nog familie op je te wachten. En uh, toen stapte mijn vriend naar voren, en die gaf me een knuffel. Die zei, ja, blijf nog even staan. En uh, ja, toen ging hij gewoon op zijn knieën. Ja, en ze zei ja. Oh, met... gelukkig, gelukkig. Ja, zou het zijn dat ze van nee heeft gezegd. Ja, een medaille en een ring dus voor haar. Over die medailles nog even. We staan op plek drie op de medaillespiegel. Twintig in totaal hebben we er. Tien gouden. En toch komt er nog één medaille bij. Eentje oh. voor Jenning de Bo. Hij telt alleen niet mee. Even uitleggen. Het is geen Olympische medaille. Het is er eentje voor een ander talent dat hij heeft. Zingen. Mattie was er via Femke Kok achter gekomen dat hij nogal een mopje kan zingen. Wie is het meest muzikaal? Jenning. Ja? Die houdt er heel erg van om heel vals te zingen. Of hij denkt dat hij heel goed kan zingen, maar het is mega vals. Ja, en dus kwam Mattie die medaille voor meest muzikale sporter even persoonlijk overhandigen. Jenning, ik heb iets voor jou. Gaat het al rond in het Team NL-huis waar deze voor is, die ik jou nu ga geven, of niet? Nou ja, hij wist natuurlijk wel waar het over ging. Moet ik gaan zingen vandaag? Ja, je hebt een medaille op je nek. Kom op! Ja, ja, ja. Even, pak even een refreintje mee. Vanaf, uit, vanaf! En tell you baby it was easy Come on back you here now De kopstem van Jenning de Bo Absoluut, mocht je daar meer van willen zien en horen De hele video is te zien op Instagram op het account van Q Music Schijnt dat hij het al te pakken ja, heeft komen. komende vrijdag hè? Ja. <laughs> Q Music, tijdens de Olympische Winterspelen Jouw oren en ogen in Milaan En vanaf morgenochtend, 6 uur, zijn ze weer terug In de ochtend van Q Music Matty en Mariko horen natuurlijk alles nog over Mila. Dit is Pink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 To be a small Uh, nog even terug naar die mooie Olympische Spelen in uh, Milaan van dit jaar. Twintig medailles, maar liefst. Zometeen in de top 40 Classic gaan we terug naar uh, de Spelen van 1992. Toen pakte deze man de enige Olympische gouden medaille. Dit is goud en dit is kristal. Ja, Ik vind het op zich wel een mooie medaille. En je Dank je. En je <lacht> ja, op zich was hij wel mooi. Weet je al wie het is? Je hoort het zo. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Angie begrijpen we dat.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 Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week in de aanbieding alle Wapenaar 48 kaars. Plakken of stukken met 50% korting. Alle melkuniebrekers brekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combiekorting op groenten. Nu 4 voor maar 5 euro. Jumbo. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap.